Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Honderdduizenden betogers op de been in Kiev. Kamerleden kritisch over wrijvingen tijdens Israëlbezoek. En unieke herdenkingsdienst voor Mandela in Westminster Abbey. In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn honderdduizenden mensen op de been... om te protesteren tegen het beleid van president Janukovic. De betogers zeggen dat Janukovic een anti-Europese koers vaart onder druk van Moskou...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 Tijdens het bezoek bleek dat premier Rutte de feestelijke in gebruikname van een containerscanner had afgelast, omdat Israël niet toestaat dat de scanner wordt gebruikt voor handel tussen de twee Palestijnse gebieden, de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever. Minister Timmermans bleek vanochtend oneenigheid te hebben over een bezoek aan Hebron. Hij kreeg Israëlische militairen mee, die hij niet wilde hebben. Daarop zegt hij het bezoek aan de Palestijnse stad af. In heel Zuid-Afrika zijn diensten gehouden ter nagedachtenis van Nelson Mandela. De grote nationale herdenking is dinsdag in het Soccer City Stadium in Johannesburg. Zo'n vijftig staatshoofden en regeringsleiders gaan daar naartoe. Onder wie koning Willem-Alexander, president Obama, VN-leider Ban Ki-moon en de Britse kroonprins Charles. Hij vervangt zijn moeder, de reis en naartoe is te zwaar voor de 87-jarige Elisabeth. Zou het in het nieuwe jaar een herdenkingsdienst in Westminster Abbey... voor de overleden oud-president Mandela. En dat is voor het eerst voor een niet-Brit. De staatsbegrafenis van Mandela is over precies een week... in de provincie Oostkaap, waar hij opgroeide. In Engeland neemt het aantal berichten toe over matchfixing... de grootschalige beïnvloeding van voetbalwedstrijden. Vorige maand werd al bekend dat de wedstrijden... in de lagere divisies van het Engelse voetbal werden onderzocht. Nu blijken er ook sterke aanwijzingen te zijn... voor manipulatie op de hoogste niveaus... Een undercover-verslaggever van de tabloid The Sun... heeft diverse fixers gesproken. Onder hen is de voormalige Nigeriaans international Sam Sochi. De vroegere speler van Portsmouth vertelde... dat hij bijna 70.000 pond had gekregen... als vergoeding voor een rode kaart die hij kreeg... nadat hij een tegenstander had geslagen. In de Eredivisie heeft Feyenoord uit bij Heerenveen met 2-1 gewonnen. Feyenoord blijft daardoor op de vierde plaats. Goed Eagles klom naar de elfde plaats... door een 4-1 thuiszegel op Perk Groningen verloor thuis met 2-1 van Den Haag... De wedstrijd Roda Heracles is nog aan de gang. Het weer is overwegend bewolkt en droog. Ongeveer 9 graden. Vannacht koelt het nauwelijks af. Morgen overdag ook nog zacht en droog met misschien wat zon. Namorgen kouder met s'nachts lichte vorst. ABB Verkeersinformatie. Een file op de ring van Amsterdam... door een ongeluk voor de Contunnel richting Den Haag. Op de A10 West staat voor de tunnel 2 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl. Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Nu bij Burger King, de nieuwe XT.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 1-0 Roda. Heracles probeert het wel, maar de man die het verschil maakt op het veld is eigenlijk de enige die goed is. Dat is Mitchell Donald. Hij stond aan de basis van het enige doelpunt nu een overtreding geconstateerd. En ik denk de eerste gele kaart, inderdaad de eerste gele kaart is uh, daar voor Dijkhuizel Belhassani. Bel nou, maakt uh, niet zoveel uit, dat uh, zullen we zo meteen uh, weten. Staat staan twee man bij uh, Wiedermeijer. Het enige doelpunt tot nu toe gemaakt door Pluim... op aangeven van Mitchell Donald. En dus leidt Roda met 1-0 tegen Heracles. De laatste wedstrijd van de Wereldbekerwedstrijden schaatsen... in Berlijn is de ploegenachtervolging bij de vrouwen... van levensbelang voor Duitsland... onder aanvoering van Claudia Pechstein. Want dat moest zich nog plaatsen voor Sochi, Sebas. En dat gaat ze niet lukken. De streep kan het door door de naam van Duitsland. Tweevoudig Olympisch kampioen op dit onderdeel. Namelijk in Turijn. Met Perstein trouwens. En Friesinger ook onder andere. Daarna ook in Vancouver. We kennen allemaal nog de vallende, de buikschuivende Annie Friesinger In de halve finale. En daarna in de finale met Matscharot Becker en Anschutz. Duitsland gaat de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Sochi niet redden. Want ze hadden of binnen de drie minuten moeten rijden. Nou, Dat lukte de Duitse vrouwen mij lange na niet. Omdat Monique Angermüller... ...tempo van Perstijn niet bij kon houden. En anders hadden ze de wedstrijd van vandaag moeten winnen. En dat zit er ook al niet meer in. Want Duitsland staat na drie ritten al op de derde plaats. Dat is dus het grootste nieuws van deze ploegenachtervolging... ...waar Nederland straks met Wüstermors en in de laatste ritrijd tegen Canada... ...dat de Duitse vrouwen, tweevoudig Olympisch kampioen... ...de Spelen van Sochi niet gaan bereiken. Kan. De gelijkmaker voor Heracles wordt gescoord door uh, Simon Tjommer. Vlak daarvoor was er een prachtig schot nog van Bel Hassani. Die werd nog wel uit het doel gehaald door keeper Kurto. Maar de hoekschop die daarop volgde kwam voor de rechter van Simon Tjommer. En hij scoort tegen zijn oude club de gelijkmaker. Het staat 1-1 bij Roda Heracles. Heracles is langs gekomen, Andy. Ja, het is niet onverdiend hoor, want het is geen beste wedstrijd, dat heb ik al eerder mogen melden. Maar het begint leuker en leuker te worden, zeker als er doelpunten vallen. En het was een uitstekende actie van, je kent het vast wel, Ilias Bellassani, een hele aardige voetballer. Die van Sparta naar Heracles is gegaan en nu een schot van Ben Rienstra, die het probeert. Met andere woorden, Heracles wordt ietsje sterker. Die Bellassani die dus een mooi schot afvuurde met rechts, waar Korto veel moeite mee had, de daarvolgende de hoekschop kwam uh, ja, eigenlijk toch wel heel simpel voor de voeten van uh, Simon Chommer En de oude Chommer die uh, deed het dus tegen zijn oude club. Uh, schoof de bal in de verre hoek. En uh, iedereen was zo'n beetje kansloos bij uh, Rode SC En zo staat het dus 1-1 met balbezit voor Heracles. Een uh, terugspeelbal op keeper Pasveer is niet echt heel lekker. Maar hij kan de bal naar voren uh, werken. En dan een overtreding gemaakt uh, tegen Roda. Dus uh, in het voordeel van Roda een vrije trap. Halverwege de helft van Heracles. En, uh, ja, dat uh, zou ...iets op kunnen leveren. Wie blijft daar liggen? Is het Hupperts... Eh, ...die een tikkie kreeg... ...of Dijkhuizen... ...die eh, lijken vanuit de verte... ...want ze zitten vlak onder, het, eh, onder de overkapping van het stadion. Eh, het is eh, Dijkhuizen die een, een beuk kreeg... ...en de vrije trap wordt aan Huscher overgelaten. En dan gaan we eens kijken wat daarmee kan gebeuren. Wat een slechte bal is dit, zeg. Tjongejonge. Het is wel in de in stijl van de wedstrijd. Hij schiet die bal, een vrije trap... ...zomaar over de achterlijn... ...helemaal buiten bereik van wie dan ook... Is er is ook geen schot op doel. Niemand heeft een idee. Hij zelf waarschijnlijk ook niet wat hier de bedoeling van was. Het staat 1-1. Uh, we hebben nog een minuutje of tien te gaan tot de rust. Nou, minder zelfs nog bij Rode ESC tegen Heracles. Groningen verloor vandaag met 2-1 van ADO. Jeroen Elshoff in gesprek met Groningen trainer Erwin van der Looij. Eigenlijk komt deze nederlaag een beetje uit de lucht vallen, of niet? Ja, voor mij ook. Alleen, uh, we waren vandaag uh, met elkaar niet goed genoeg. Dus het... Uh, het is ook niet helemaal onverdiend. Ik denk dat een gelijkspel misschien iets betere afspiegeling was. Maar wij hebben na de 1-1 uh, gegokt om door te gaan om 1 op 1 te spelen. En uiteindelijk kregen we een corner tegen. Wat volgens mij ook nog niet eens een corner was. En uh, uiteindelijk uh, koppen zij die bal erin en uh, sta je twee in achter. Daarna krijgen we nog twee kansen om het uh, om tijd te keren. Uh, maar het paste wel in het beeld van de wedstrijd dat die er niet in gingen. Jullie zijn thuis uh, tot nu toe ijzersterk. Is dit dan iets waar je gewoon een keer tegenaan kan lopen eigenlijk? Ja, dat hoop ik wel. Uh, maar uh, wij moeten hiervan leren in de zin dat uh, wij moeten weten wat ons goed maakt. En, en dat is uh, uh, met elkaar spelen, uh, meer dan 100% geven vanaf het begin af aan. En ik kan vandaag niemand verwijten dat hij er met de pet nagegoord heeft. Absoluut niet. Maar het was ook niet overtuigend genoeg. Ja, en dan kan je wel een keer tegen zo'n zeep aanlopen. Is dat moeilijk voor een trainer dat je niet echt de vinger op de, ja, op de zere plek kan leggen omdat je het gewoon ziet gebeuren terwijl ze wel willen? Ja, nou, er waren wel een aantal dingen die we niet goed deden. Hoor. Ik vond dat we in balbezit, uh, de eerste helft, uh, waren we te traag. Uh, vonden we veel te laat de vrije man. Uh, heel veel mogelijkheden lagen er aan onze rechterkant. Maar uh, dat speelden we gewoon niet goed uit. Daar lag heel vaak 2 tegen 1 of 3 tegen 2. Dus dat deden we niet. Dat hebben we wel aangegeven in de rust. Dus dat werd allemaal wel iets beter. Alleen, ja, we hadden op dat moment ADO al zo in de wedstrijd gespeeld. Ja, dat het wel lastig wordt. Het wordt tien minuten of tijd 1-1. Ik dacht toen, ondanks het feit dat, dat, dat jullie een hele moeizame wedstrijd speelden... ...van nou, dan nou zal je toch zien dat ze in de laatste tien minuten de geest krijgen. Had jij dat ook? Ja, dat had goed gekund. Maar uh, ja, nogmaals, dan komt er een moment uh, met, een, met een corner. Ja, dan maken we één foutje en dan, en dan ligt hij erin. Neem je bijzonder kwalijk bij die goal? Ja, natuurlijk is de fout van hem. We hoeven niet omheen te draaien. Dat ziet hij zelf ook wel. Uh, alleen Marco heeft ons ook een paar keer er doorheen gesleept. Dus uh, ook, dat is, ook dat is voetbal. En daarna hadden we nog twee ongelooflijke mogelijkheden. Om, om gewoon 2-2 te maken. Nu doen jullie dit op de ranglijst uh, geweldig. Je had vandaag hele goede zaken kunnen doen om die aansluiting te behouden. Maakt dat uh, het extra vervelend? Of heb je zoiets van ja, we moeten gewoon uh, wedstrijd voor wedstrijd verder gaan? Nou, ik heb vanaf het begin al gezegd dat we helemaal niet naar die ranglijst kijken. Gewoon naar ons spel, naar beter worden en uh, ontwikkeling van het spel. Nou, er zat vandaag de klat in, uh, in die ontwikkeling van het spel. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dus wij moeten ons herstellen en volgende week uh, laten zien dat dit een incident was. Hebben Van de Looy kijk niet naar de ranglijst. Wij doen dat wel. Groningen staat vijfde nu op negen punten van koploper Vitesse. De laatste rit van dit schaatsweekend is bij de ploegenachtervolging... voor vrouwen Nederland tegen Canada... Wat een luxe heeft Nederland om te kiezen uit drie schaatsers voor zo'n ploeg, Sebas. Nou, inderdaad. Dat is wel eens anders geweest in het verleden bij de vrouwen. Het was toch vooral bij de vrouwen een onderdeel waar het lang zoeken was naar een ideale ploeg. Tuurlijk werd Nederland in het verleden wel drie keer wereldkampioen. Maar uh, dat was, het was niet altijd even makkelijk. Maar nu zijn er genoeg schaatsers om uit te kiezen. Bijvoorbeeld Irene Wust. Die nu rijdt met te Mors en met Marit Leenstra. Maar ja, je hebt ook nog Linda de Vries. Je hebt Antoinette de Jong. Diane Valkenburg. Die er de laatste seizoenen altijd bij was, ook toen Nederland wereldkampioen werd. Maar uh, de eerste wereldbekercyclus niet wist uh, te bereiken in dit seizoen... en dus voor dit onderdeel ook niet kon worden ingezet. Dus wat dat betreft heeft Arie Koops, de man die erover gaat, zeg maar... de bondscoach op dit onderdeel, heeft uh, keuze zat. En het gaat ook goed. Nederland won dit seizoen in Calgary... de eerste wereldbekerwedstrijd, daarna in Salt Lake City... ook de tweede wereldbekerwedstrijd. En op dit moment ligt Nederland niet alleen ruim voor ten opzichte van Canada... Canada dus de Nesbit doet het met Schusselen, Kelly Christ en Ivany Blondet. Maar ook is Nederland ruim sneller op dit moment in deze fase van de wedstrijd dan Polen was. De Poolse vrouwen deden het goed en hebben de snelste tijd gereden met 3 0 16 voor Korea. Korea staat op de tweede plaats 3 0 0 4 Nederland is twee seconden sneller met nog twee ronden te rijden... dan dat de Poolse vrouwen waren in deze fase van de ploegenachtervolging. Dus is er helemaal geen paniek. Jorien Temors doet netjes haar beurt. Kan netjes meewerken. Nu ook rijdt Jorien Temors op kop. Net voor de vrouw die twee keer dus in het stof moest bijten... als het ging om de tijdsnelste van de dag. Irene Duist, vooral gisteren op de 1500 meter. Haar 1500 meter kwam ze niet aan het geweldige baanrecord... dat Jorien Temors wist neer te zetten in de B-groep eerder vandaag. De drie-minuten-grens, dat is een magische grens eigenlijk... op het onderdeel ploegenachtervolging. Nederland gaat onder die drie minuten rijden als het zo doorgaat... op deze baan in Berlijn. En dat is een geweldige presentatie prestatie van Wust van Leenstra en van Termors Nederland zit in de laatste ronde nu heeft Termors het wel enigszins moeilijk er valt een klein gaatje naar Leenstra maar dat rijdt Termors ook weer dicht en daar komen de winnaars van Calgary van Salt Lake City en ook de winnaars van Berlijn en met afstand 2.58.18. Een geweldige tijd voor de Nederlandse vrouwen... op dit onderdeel, op de ploegenachtervolging. Polen wordt tweede. En derde uiteindelijk wordt uh, Korea op dit onderdeel. Korea blijft Rusland net voor. Nederland gaat misschien wel als topfavoriet... richting de Olympische Spelen. Niet alleen bij de heren op de ploegenachtervolging... maar dus ook bij de vrouwen. Maar internationaal gezien is dus het schokkendste nieuws... dat de tweevoudig Olympisch kampioen Duitsland zich niet heeft geplaatst voor de speler van Sochi. Slotvlazen, eerste helft rode, JC Heracles. Ik zag net dat een speler ja. van Heracles die bal bijna klem had, Andy. <laughs> ja, ja. Hij, had hem, in het ook, hij had hem ook nog kunnen afsmashen. En dan uh, had hij helemaal in het Nederlands volleybalteam uh, kunnen spelen. Simon Tjommer, nou ja, een Duitser, maar uh, goed, dat uh, terzijde. Maakte inderdaad gewoon Hens in het strafschopgebied. En niet een arm langs de zijkant of zo. Nee, die arm was van zijn lichaam af na een vrije trap. En nu is Roda weer weg met Hupperts, maar... De keeper van Heracles komt goed uit zijn doel. Remco Pasveer, weer. Ja, dit was toch een leek mij. Maar jou dus ook een duidelijke penalty voor Rode C. Na een vrije trap komt de bal tegen de arm van Simon Tjommer. We krijgen twee minuten extra tijd die overigens nu zo'n beetje ingaan. 1-1 uh, de stand bij Rode RC tegen Heracles. En daar had uh, de scheidsrechter Wiedermeijer... maar ja, we hebben al zoveel dingen gezien met scheidsrechters uh, de afgelopen weken... dat dit ook weer een discussiepunt is. Uh, gisteren, notenbenen een echte vuurrode kaart die niet gegeven werd. Waar scheidsrechters het ook achteraf gezien mee eens zijn. Maar ja, wat heb je daar dan verder aan? Balbezit voor uh, Heracles. ...is Bart Schenkeveld die de bal even breed legt op Jeroen Veldmaten... ...die een grote kans kreeg in de eerste helft maar niet wist te scoren. Eh, Roda kwam op 1-0, een aardig balletje binnendoor... ...maar wordt doorzien door Dijkhuizen. Eh, Roda kwam op 1-0 via een goede goal van Pluim... ...en de gelijkmaker van diezelfde tjommer die dus net hens maakte... Eh, ...betekent dat we met die stand waarschijnlijk gaan rusten. De bal gaat nog een keer de diepte in voor Roda... ...maar wordt opgevangen door Schenkeveld. Speelt hem terug op Pasveer. Pasveer verlegt het spel naar de linkerkant op Doorda Doet dat goed, gaat de bal weer naar voren voor uh, Herakles. En hier liggen mogelijkheden als het bal bezit voor Rienstra. Rienstra loopt heel ver en schiet. Schiet de bal naast het doel van uh, keeper Filip Korto van uh, Rode JC. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. Er zijn twee minuten extra gegeven omdat Mark-Jan Vlederes geblesseerd raakte. Hij moest vervangen worden door Mark Huscher. En ik vrees voor Rode dat ze uh, Vlederes wel even een tijdje kwijt zijn, want het zag er niet goed uit. Een blessure in de liestreek En dat is altijd uh, heel erg uh, vervelend. De bal uh, wordt het spel ingebracht. Door keeper Courto wordt uh, weer opgevangen. In eerste instantie door Heracles. Maar in tweede instantie is het toch weer Roda in balbezit. En dan een overtreding gemaakt door Donald die een duwtje geeft. En dat is heel snel genomen. Vrije trap. Goeie vrije trap. En waarom loopt Linsen niet door? Tjoe, die kan zo de bal oppikken en richting het doel gaan. Hij denkt dat hij buiten spel staat. Maar uh, dat stond hij niet. En dan is de bal over de zijlijn gegaan. En dacht ik even dat Wiedermeijer uh, afloopt voor de rust. Dat doet hij niet. Maar wat een uh, inschattingsfout was dat... Van Linsen, die zo op het doel had af kunnen gaan van Rode RC. Maar inhield en de bal niet oppikte. Nu heeft Roda in de laatste seconde van de eerste helft nog balbezit. Gaat de bal nog een keer naar voren richting Hupperts. Hupperts in een sprintduel, maar de bal is te hard. Lijkt mij gaat over de achterlijn. En dan gaat Wiedemeyer afsluiten voor rust. Wij gaan rusten met 1-1 doelpuntenmakers. Pluim voor Roda en Jommer voor Heracles. 1-1 dus. To. Ze komt van Down Under en daar zit something in the water. Brooke Fraser. Jawel. Stop de persen. ADO won uit van FC Groningen met 2-1. Jeroen Elshoff in gesprek met ADO-trainer Mauri Stijn. Ik zou bijna willen zeggen eindelijk. Ja. Ja. Het is lang geleden dat we, dat we uitgewonnen hebben. Uh, de laatste keer was bij NAK uit met uh, 1-2. Maar die was heel gelukkig. En, uh, ja, als je naar Groningen uitgaat en van de week hebben we best wel een domper uh, te verwerken gehad. Met die laten we uh, gelijk maken van uh, ja, Dan uh, verdient de ploeg een ongelooflijk groot compliment. Als je ziet hoe we hier vandaag uh, voor de dag zijn gekomen. Groningen uit is, is heel lastig. Maar ik denk dat we over de hele wedstrijd zien terecht gewonnen hebben. Waar kwam dit vandaan? Want het was knokken, werken voor elkaar. Het was een echte teamprestatie. Ja, Dat zag je de laatste weken al groeien. Uh, een beetje ongelukkig tegen Ajax. Ajax is gewoon uh, de ploeg in vorm op dit moment. Dat is gewoon, uh, en daar kwamen we iets te snel achter. Maar ook tegen Heerenveen. Met heel veel invallers hebben we geknokt als leven. En, uh, ja, gegeven hem in blessuretijd uh, valt uiteindelijk de 1-1. Dus dat, dat knokken en dat voor elkaar werken. Dat zag je steeds meer erin komen. De ploeg komt ook steeds meer bij elkaar. Jongens waren laat binnengekomen. En uh, ja, dan heeft dat tijd nodig om aan elkaar te wennen. Om de juiste balans te zoeken. Ook in de ploeg. En, uh, vandaag was dit, uh, waren deze elf... Uh, uh, ...uitstekend in staat om, om van Groningen te winnen. Ja, jullie hadden uh, Groningen behoorlijk in de tang. Zeker voor een ploeg die dit seizoen maar één keer de nul hield. Want dat, dat kostte jullie ook moeite. Dan valt toch die 1-1 tien minuten voor tijd. Dacht je toen niet van, daar gaan we weer? Ja, natuurlijk. Uh, dat denk je ook. Omdat het, met name omdat we voor die tijd weigeren die wedstrijd in het slot te gooien. Je hebt, je hebt een hoop mogelijkheden gehad die we ja, beter uit hadden moeten spelen. Eenmaal uh, meer situaties, een aantal vrije schotkansen vanaf de 16. Dus dan moet je eigenlijk de 0-2 maken. Ja, als dan de 1-1 valt en het publiek gaat erachter staan... dan kun je hem uh, toch weer de deksel op je neus krijgen. Maar uh, ja, de ploeg heeft veerkracht getoond... en, uh, en uiteindelijk maken we, de, de, de, denk ik, de verdiende 2-1. Vind je het nou ook zo mooi dat juist Beugelsdijk die winnende maakt... gewoon alleen maar omdat, omdat hij als hij ontlading toont... omdat het er allemaal op zo'n mooie manier uitkomt? Nou, dat is wel... Kijk, Tom is natuurlijk een toonbeeld van onverzettelijkheid. En dat, dat blijkt ook alweer uit zo'n doelpunt. Hebben we weinig weggegeven. Maar ja, we hebben, als team hebben we het uitstekend gedaan. En dan zie je dat, dat, dat hij ook gewoon, gewoon een bal erin komt als winnende. Aldus Maurice Stijn. Bij de simcup in Amsterdam is de 100 meter rugslag bij de mannen geweest. Edwin. Ja, en als we kijken naar de 100 de rugslag, dan kijken we natuurlijk altijd naar Bastiaan Leysen. Uh, dat is de rugslagspecialist op dit moment voor Nederland. Zou hij erin slagen om die de EK-limiet te zwemmen? Nou, nee. Hij miste de limiet op 400ste van een seconde. Is dat heel erg? Nou, nee. Want Bastiaan Leysen is een van de zwemmers die uh, tijdens het WK in Barcelona al voldaan heeft aan uh, limieten. En dus zeker is voor dat uh, EK in Berlijn. En dat hangt natuurlijk toch een beetje boven deze swimcup. Dat uh, grote aantal al geplaatste zwemmers nemen Monique naar. Sebastiaan van Schuren, Ranomi, Kromi, Jojo, Femke, Heemskerk, Inge Dekker. Allemaal al zeker van startbewijzen in Berlijn. En dat maakt dat het sportieve belang van deze wedstrijd iets minder groot is. En dat veel van die zwemmers het toch vooral als een trainingswedstrijd zien. Of als een voorbereiding voor het EK Kortebaan later deze week. Bastiaan Leijzen komt daar niet in actie op dat EK Kortebaan. Maar ja, ook voor hem is het gewoon een testmoment. Kijken hoe hij ervoor staat. Eventjes weer die racemeters maken. En die ervaring dan weer meenemen naar... naar uh, dat EK van volgend jaar. Want ook voor hem geldt dat hij traint onder uh, die nieuwe trainer. Christian Sloof. En uh, ja, hij zou ook eventjes willen zien hoe hij ervoor staat. Nou ja. Net dus boven de limiet. Zoals die is vastgesteld. Dus niet een supersnelle tijd van uh, Bastiaan Leijzen. Ik zag overigens nog een tweet voorbij komen van uh, Ranomikomo Jojo. Naar aanleiding van haar 50 meter vrij race. Zij schreef lekkere 50 vrij, final, uh, 50 vrij finale. Goede start. Krachtig slagen. Prima finish. Zelfs een eindtijd. Daar eventjes een prikkelige opmerking. Uh, naar aanleiding van de 100 meter Vrijfinale van gisteren. Toen was er geen tijdwaarneming en moest het allemaal met de hand worden geklokt. Daar was hij niet zo blij mee. Maar goed, zij dus al zeker van dat EK in Berlijn, Bastiaan Leijzen ook. En dat geldt ook voor Femke Heemskerk en Sebastiaan Verschuren, die we later vanmiddag nog in actie zien. Eerder vanmiddag won go Ahead Eagles met 4-1 van FC Zwolle. Meervoudig winnaar van de Theo Komen bokaal, Ronald van der Geer, in gesprek met go ahead trainer Fouke Boy. het wat moet het heerlijk zijn als je een plan bedenkt, broed, misschien nog wel wakker ligt deze week en alles komt uit op zo zo'n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 dit is Radio 1. Om 1 voor half 6. We zijn er vroeg bij. Gert Kluik. In Kiev, de hoofdstad van de Oekraïne, zijn honderdduizenden mensen op de been... om te protesteren tegen het beleid van president Yanukovych. Ze zeggen dat Yanukovych een anti-Europese koers vaart onder druk van Moskou. De betogers eisen het aftreden van de regering... en de vrijlating van betogers die gevangen zitten. Er zijn ook berichten dat betogers een standbeeld van Lenin... omver hebben getrokken in Kiev.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 En de Britse koningin Elisabeth houdt in het nieuwe jaar een herdenkingsdienst in Westminster Abbey voor de overleden oud-president Mandela. Dat is voor het eerst voor een niet-Brit. De staatsbegrafenis van Mandela is over precies een week in de provincie Oostkaap waar hij opgroeide. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Marco Vroeg. Met bewolking hier en daar nog een spatje motregen... maar op de meeste plaatsen is het droog en her en der klaart het ook even op. Het koelt vannacht af naar 7 graden, dus we kunnen het niet echt koud noemen. En dat kunnen we morgen overdag ook niet, want dan wordt het maar liefst 10 graden. Dubbele cijfers dus. Met wel veel bewolking in het noordoosten nog wat motregen. Later droog weer en van het zuidwesten uit voorzichtig de zon die er een beetje bij komt. De wind waait uit het westen, is matig tot vrij krachtig. In de avond valt de wind weg. En dan gaan we twee heel rustige dagen krijgen. Zonnige dagen ook, dinsdag en woensdag. Dat gaat wel samen samen met veel lagere maxima, overdag 5 graden... en in de nacht vriest het zelfs licht. ABB Verkeersinformatie. Files ten noorden van Amsterdam door twee ongelukken. Op de A8 Zaandam Amsterdam staat bij oost 2 twee kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding daar. Twee rijstroken zijn dicht. En die file ontstond omdat er eerder vanmiddag... een aanrijding was in de Coentenel. Daar is de weg weer vrij, maar op de A10 West... staat nog file tussen oost en Werf en de Coentenel 2 kilometer. Radio 1, NOS, langs de lijn. Het is 1 over half 6, zometeen het vervolg van de laatste eredivisiewedstrijd van dit weekend. Roda tegen Heracles, ruststand 1-1. Maar eerst gaan we naar het buitenland. Langs de lijn. 1-0, Robert. de Cristiano Ronaldo. 1-3-3! what a goal. Buitenlands voetbal. In de Serie A won kooploper Juventus vrijdag met 2-0 van Bologna. Achtervolger AS Roma speelde de topper tegen Fiorentina... en hield het gat met de koploper op drie punten. Met Kevin Strootman in de basis won AS Roma met 2-1. De nummer 3 in Italië, Napoli, liet gisteren punten liggen. Op eigen veld werd het in een spectaculaire wedstrijd 3-3. Het gat met koploper Juve is 8 punten. AC Milan, na een komende woensdag tegenstander van Ajax in de Champions League, speelde uit tegen Livorno. Het duel eindigde in 2-2. Beide goals van Milan kwamen op naam van Mario Balotelli. Hellas Verona blijft in het spoor van de topploegen. In de thuiswedstrijd tegen Atalanta werd in de laatste 10 minuten... een 1-0 achterstand omgebogen in een 2-1 overwinning. In de onderste regionen drukte de nummer voorlaatst Sampdoria. Hekken sluiten Catania nog verder in de zorgen. Sampdoria won met 2-0 en heeft nu 5 punten voorsprong op Catania. Koploper Arsenal speelt in de Premier League op dit moment tegen Everton. Na ongeveer een half uur spelen is het nog 0-0. Bij een overwinning van het team van Arsene Wenger is het gat met Liverpool en Chelsea tot zeven punten opgelopen. Dat zijn de nummers twee en drie voor de duidelijkheid. En als Everton die wedstrijd wint, komt het in punten gelijk met Liverpool en Chelsea. En is het dus gedeeld tweede. Liverpool won gisteren met 4-1 van West Ham United. Oud-Ajaxid Luis Suarez was één keer trefzeker, nadat hij afgelopen woensdag ook al maal scoorde. Hij is in de topscorer in Engeland, met 14 doelpunten in zijn 10 wedstrijden na zijn schorsing. Chelsea verloor de uitwedstrijd van Stoke City met 3-2 en de winnende goal van Stoke werd gemaakt in de allerlaatste minuut door oud herveenspeler speler Assaidi. Zijn trainer Mark Hughes was vol lof over de buitenspeler. It was an outstanding striker, I, I probably disappointed him today uh, because I, I left him out, but it was a great goal, great finish to een a, a great game. Ook de nummer 4 in Engeland, Manchester City, verspeelde punten. In de uitwedstrijd tegen Southampton werd het 1-1. Stadsgenoot Manchester United ging gisteren voor de tweede keer... in een week in eigen huis onderuit. Woensdag verloor het team van David Moyes met 1-0 van Everton. En ook gisteren werd er met 1-0 verloren. Dit keer was Newcastle te sterk voor Man United. Dat na enig zoekwerk terug te vinden is op de negende plaats in Engeland. Wel positief voor Man United... is dat Robin van Persie weer meespeelde na zijn leaseblessure. Bij Norwich City had Leroy Fer een belangrijke bijdrage... in de wedstrijd tegen West Bromwich Albion. Door een assist en een doelpunt was hij betrokken... bij beide goals in die wedstrijd. Norwich won met 2-0. En vanmiddag eindigde Fulham tegen Aston Villa ook in 2-0. En voor Fulham was dat de eerste overwinning in tijden. De eerste ook onder de nieuwe coach René Meulensteen. Duitsland. Bayern München haalde gisteren uit in de Bundesliga. In de uitwedstrijd tegen Werde Bremen werd gisteren met maar liefst 7-0 gewonnen. Het was voor Bayern de 15e zege op rij. Een record. Maar daar hecht trainer Pep Guardiola geen waarde aan. Het succes van de club komt niet door hem... maar door mensen die al veel langer bij de club betrokken zijn... en de goede spelers en trainers weten aan te trekken. Met Matthias samen, met Kalle met die persona. De trainers zien goed, du je goed gaat spelen. Ik ben gelukkig hier zo zijn voor deze rond. Nou, die praat al een aardig mondje. Hoorlijk, hè? Ik kan het bijna niet horen. Dat beter dan is. Van Gaal, beter ja. dan Van Gaal. Leverkusen, de nummer 2 in Duitsland... won de lastige uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund met 1-0. Leverkusen heeft een achterstand van vier punten op Bayern... en Dortmund, dat derde staat, maar liefst tien. Het wil nog niet echt lukken met Bert van Marwijk... HSV, dat dertiende staat, verloor gisteren in eigen huis van Augsburg. Van Marwijk was kort in zijn commentaar na de wedstrijd. We zijn eigenlijk te liep aangevangen En dat had het hele spel geduurd. Over goed Bij HSV ontbrak Rafael van de Vaart vanwege trieste familieomstandigheden. Vanmiddag eindigde Freiburg tegen Wolfsburg in 0-2. In Spanje dit weekend geen competitievoetbal in verband met een bekerspeelronde. Daarin een opvallende uitslag. Real Madrid speelde gelijk 0-0 tegen derde divisionist Catiba. In Spanje is de opzet dat het bekertoernooi een uit- en een thuiswedstrijd kent. Dus voor de koninklijke is er nog niet veel aan de hand. Uit de film over Nelson Mandela. En het was al het meest gedownloade liedje van Nederland op het moment dat Mandela overleed. Ordinary Love van YouTube. Rode JC Heracles 1-1. Hoe is het nu, Andy? Hetzelfde, 1-1. Een uh, wissel gezien bij Heracles. Good old Matthew Moa is in de ploeg gekomen voor Mark Oet, de Duitser. En hij moet uh, wat meer stootkracht gaan geven aan de aanval van Herakles. Uh, Herakles uh, dat in de aanval gaat nu. Met uh, Bellassani aan de rechterkant heeft de bal gepaast op Rosheuvel. Die krijgt hem uh, met moeite onder controle. En dan te Wierik. Wordt even tegen de vlakte gewerkt door Mitchell Donald. Gezien door scheidsrechter de Wiedemeijer. En dan uh, krijgt Herakles een vrije trap. Herakles dat vorig jaar in uh, uh, Kerkrade, uh, liefst met 3-1 voorkwam. En in de allerlaatste de seconde de overwinning uit handen gaf doordat de linksback. Nu ook linksback spelend doorda in eigen doelschoot. Die Belhassani, ik heb hem al eerder genoemd. Leuke voetballer. Linksboot gaat de vrije trap nemen. En doet dat richting het doel uiteraard. Maar de bal wordt weggekomt uit de doelmond door Rode C En dan kan er gekouterd worden met Hupperts. Die de bal naar buiten geeft. gaat Husser lopen en ook Nemet Die de bal helemaal naar de linkerkant speelt. Nu wel naar Husser. Husser met tegenover zich Bart Schenkenveld. En uh, de bal in de hoek. Uh, probeert hij hem uh, vrij te krijgen omdat hij een voorzet wil geven? Dat lukt ook in uh, tweede instantie. Maar dan gaat de bal overzeld over het doel. Van keeperpas weer heen. Nee, ook de tweede helft is niet echt uh, heel best begonnen. Maar goed, het is wel spannend. Het staat 1-1 in het uh, Parkstad Dimburg Stadion bij Rode SC tegen Herakles. Het is een sportweekend in Belgrado in Servië. Want daar is vandaag niet alleen de EK-cross. Maar daar wordt ook het WK-handbal voor vrouwen gespeeld. Waar Nederland gisteren zeer overtuigend en zeer ruim won van de Dominicaanse Republiek. Met 44 tegen 21. Vandaag was het andere koek, Richard van der Made Zuid-Korea. Ja, Zuid-Korea is uh, absolute wereldtop Aziatisch kampioen. Eigenlijk de laatste 20 jaar altijd een medaille tijdens de Olympische Spelen. En Zuid-Korea bleek vanmiddag een maatje te groot voor Nederland. Dat was twee jaar geleden ook al het geval op het WK in Brazilië. Toen was het verschil veel groter, dat wel. Nu werd het beperkt tot drie doelpunten, want Nederland speelde toch nog wel een aardige tweede helft. Kwam terug van een achterstand van negen doelpunten, maar dat was uiteindelijk niet genoeg. En de ploeg van bondscoach Henk Groener verloor van Zuid-Korea met 29-26 na een 17-11 ruststand... Nieke Groot gooide vijfmaal raak. Laura van der Heijden deed dat ook. Zij waren de beste schutters aan de kant van het Nederlands team. Dat heel goed begon in deze wedstrijd. De eerste tien minuten stond de dekking uitstekend. Aanvallend liep het goed. De offensieve dekking aan de kant van Zuid-Korea, daar had Nederland echt een goed antwoord op. Maar op de een of andere manier stokte het aanvallend. De motor haperde. Ook verdedigend liet Nederland steeds meer... Ja, gaatjes vallen en Zuid-Korea scoorde veel makkelijke doelpunten en walste er eigenlijk in dat uh, laatste kwartier in de eerste helft overheen. En daar werd ook de basis gelegd voor de overwinning. 29-26 dus uiteindelijk de conclusie mag zijn dat Nederland uh, hard gestreden heeft voor een goed resultaat, maar dat toch niet... Opgewassen is nog tegen het ervaren Zuid-Korea. Er liggen natuurlijk nog goede mogelijkheden om een, een redelijke uitgangspositie te krijgen bij de eerste vier-eindigen. Dat zal Nederland waarschijnlijk zeker wel voor elkaar boksen met ook nog in deze pool Congo. Dus dat zal waarschijnlijk geen probleem zijn. Maar ja, de loting is zwaar met vieze wereldkampioen ook nog Frankrijk komende week en uh, Europees kampioen Montenegro. Vandaag Zuid-Korea dus toch een, uh, een maatje te klein. Drie doelpunten verschil 29-26. Jorrit Persma heeft voor het eerst dit wereldbekerseizoen een 5 km gewonnen. De schaatser van de BAM-formatie reed in Berlijn 6-14-82. Jan Blokhuizen eindigde kort daarachter als tweede en het brons ging naar de Zuid-Koreaan Lee Sung Hoon. Bert Mouderink praat met de winnaar, Jorrit Bergsma. Ja, je wint hier en ik vind vooral opvallend de manier waarop, namelijk met heel weinig voorsprong. Ja, ja, ik zie vorige week uh, ben ik even tien of negen dagen van thuis geweest, oh, tien dagen eigenlijk. Dus uh, ja, voor mezelf wist ik wel dat ik, dat ik deze week weer even moest opstarten, zeg maar. Dus uh, die duur op die benen, dat verlies je dan even. Maar uh, ja, de hele week ging het op zich wel goed eigenlijk. Maar uh, ja, ik moest op het laatste toch wel een beetje... Kwam, me iets, uh, kwam ik mezelf iets tegen. Hey, maar je wint ook wel hoor, er is helemaal niks aan de hand eigenlijk. Nee. Maar als ik dan zie dat Blokhuizen tweede wordt, op een secondje achter jou... denk ik van, nou, wat is hier aan de hand? Nou ja, Blokhuizen heeft vorig jaar heeft hij ook uh, goede ridder laten zien. En uh, uh, je ziet toch dat hij weer wat aan terugkomen is... En, uh, ja, ik weet niet of dat, uh, dat een uh, goede meet, uh, meetding is. En dat gaat ook om wie de wind en dan ben jij gewoon op. Maar ja, dan ja. kijk je naar plaats 11, Bob de Jong. Dat nou, dan moet jou dat toch ook verbazen? Ja, ja zeker. Dat uh, verbaast me zeker. Ze begonnen, ze openden wel hard eigenlijk. Maar toen, daarnaast zag ik ook een dertiger op het bord. En voor de rest heb ik me niet, uh, niet echt in de gaten gehouden. Maar uh, ja, toen ik de eindtijden zag van hen, dan, uh, toen schrok ik wel even. Loop je dan meteen naar Bob de Jong toe of is dat niet zo? Ga je dan niet even vragen van hoe zit dat? Nee, daar nee, heb ik nog geen tijd voor gehad. En, uh, ah ja, hij doet zijn rit en ik doe mijn rit. Dus uh, daar heb ik dan niet zoveel uh, mee nodig. Eigenlijk. Zo is het ook, maar ik begreep ook een beetje uit gebarentaal dat zijn rondetijden verkeerd werden aangegeven. Dat hij niet goed wist waarop hij reed. Oké, okay. ja, ik heb geen flauw idee. Maar uh, ja, voor mezelf, ik ben gewoon gelijk gaan rijden en... Uh, en uh, dan komen de rondetijden, die moet je dan bijkijken. bij kijken. Zelfs. Maar ik ben gewoon gelijk gaan rijden en dan, uh, ja, dan komt er zo'n tijd uit. Dus uh, ik wil gewoon gelijk gaan rijden. Oké, okay. dan ben je naar de zon geweest. Is dat je nou tegengevallen? Weet je wel, dan ga je naar de zon en, en, en dan ja. kom je weer terug. Ja, is, valt dat tegen? Uh, ja, maar je zit even tien uh, dagen niet in houding. Dus die, uh, die bovenbeenspieren, die moeten we weer, weer een beetje wennen, zeg maar. En uh, ja, vanaf woensdag weer op het ijs. dus... Uh, op zich, het, het rapperwerk, werk dat ging op zich wel, maar wat meer rondjes rijden, dat, dat, dat valt dan een beetje tegen, zeg hoor. maar. Maar uh, ja, dat viel me nu eigenlijk, uh, ja. Nou, ik had me liever iets vlakker gehouden, dus misschien uh, ligt het daar wel wat in, in. Als ik in je ogen kijk, dan denk ik dat jij nooit meer naar de zon gaat uh, in het seizoen, of wel? Ja, natuurlijk ja, uh, dat wel, want uh, ik moet uh, later in het seizoen kijken, daar moet het goed zijn. En, uh, dit zijn gewoon wedstrijden. Op de weg daar naartoe, dus uh, het, dit is niet de, de wedstrijd om, om tal te wezen. Ik doe er gewoon eigenlijk iets te moeilijk over. Je wint hier gewoon en wat dan de voorsprong is ja. of hoe het gaat, dat maakt er eigenlijk niet uit. Nee, eigenlijk niet, nee. Uh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. dankjewel. Goede bal, mooie goal. En dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en in een intikker? Oh, oh. De Eredivisie. Die goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Vanmiddag eindigde Heerenveen Feyenoord in 1-2. Dat was ook de ruststand. Boetius bracht Feyenoord op voorsprong, al snel Immers maakte al snel 2-0 en nog voor rust werd het 1-2 door een eigen doelpunt van Van Beek. Feyenoord begon sterk aan de wedstrijd, maar liet de tegenstander terugkomen. Trainer Ronald Koeman zag het aan het einde van de eerste helft misgaan bij zijn ploeg. Als het 0-2 staat en is nog een minuut te spelen... dan uh, moet je ten koste van alles of balbezit houden of, of de bal wegschieten. Nou, we leiden balverlies uh, op het middenveld. Ja, en dat, zijn, dat zijn momenten die moeten eruit, want ja, dat is vaak wel heel bepalend. Maar Feyenoord won dus wel een knappe overwinning... zoals vorige week ook op PSV. En die wordt bij Feyenoord vaak gevolgd door een nederlaag. Dat gebeurde vandaag dus niet, want vorige week won Feyenoord ook. En Joris Matthijsen is dan ook extra blij met de drie punten.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 Ja, dan moet je nu alleen maar blij zijn met die drie punten. Uh, wij moeten nu genieten van deze overwinning. Al dus Joris Matthijsen, die zich bijna geruisloos... heeft teruggeknokt in het elftal van Feyenoord. Hij gaat steeds beter spelen... en heeft de hoop op het WK-voetbal nog niet opgegeven. Ik weet wat er voor nodig is om uh, op dat niveau... wat voor vorm je moet hebben of hoe je je moet voelen. Ja, ik ga gewoon door hier bij Feyenoord. Dat is het enige wat ik kan doen. En dan hoop ik op... Uh, hoop ik er maar op dat ik eventueel in maart een kans krijg. Of anders nog in, in mei als de definitieve selectie bekend wordt. Maar dat kan maar op één manier en dat zie je presteren. En daar ga ik gewoon mee door. En Heerenveen werd vooral in het eerste half uur overrompeld door Feyenoord. Daarna zag coach Marco van Basten zijn ploeg beter in de wedstrijd komen. Op een gegeven moment na nou minuten 25-30 hebben we het een beetje omgezet en toen kwam Feyenoord ook wat meer tot rust en uh, nou, toen kregen wij wat meer de bal en met de goal op het einde dat gaf ons dus danig vertrouwen weer dat we de tweede helft uh, stukken beter zijn begonnen en goed hebben gespeeld en uh, nou ja, uiteindelijk moest je een beetje hebben met die paar kansen die we krijgen dat je dan ook een doelpunt maakt. FC Groningen A doet Den Haag rust 0-1 eindstand 1-2 0-1 Kramer 1-1 Kappelhof, 2-1 Beugelsdijk. Ado Den Haag wint eindelijk weer eens een uitwedstrijd... en dat had de ploeg hard nodig. Matchwinnaar Tom Beugelsdijk. We snikten naar die, naar die overwinning en uh, ja, dan ga je naar Groningen. Dan, uh, ja, we doen het heel goed. We krijgen veel kansen, denk ik. We komen 1-0 voor. Ik denk dat we het eerder moeten beslissen. En uh, dat doen we niet. Kom je op 1-1. Ja, dan uh, dan, dan moet, je, moet je iedereen weer op scherp zetten. En dan uh, zie je natuurlijk een paar kopjes uh, die denken wat gebeurt hier. Maar ja, uh, gelukkig uh, maken we 2-1...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 Groningen verliest door de nederlaag de aansluiting met de top van de eredivisie. Maar trainer Erwin van der Looy maakt zich daar niet druk over. Ik heb vanaf het begin van al gezegd dat we helemaal niet naar die ranglijst kijken. En gewoon naar ons spel, naar beter worden en uh, ontwikkeling van het spel. Nou, er zat vandaag de klat in, uh, in die ontwikkeling van het spel. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dus wij moeten ons herstellen en volgende week uh, laten zien dat dit een incident was. De eerste Goat Eagles Paxvolle op het hoogste niveau in 26 jaar eindigde in 4-1 voor de thuisploeg. Het was bij rust al 2-0 de doelpunten van Smit en Valkenburg. Na rust werd het 3-0 door Antonia, 4-0 door Van der Linde uit een strafschop en nog 4-1 door Nijland. Goat Eagles wint dus zeer overtuigend de IJssel Derby. Het was vooral te danken aan een tactiek die trainer Foukebooi heeft onthouden van zijn oude leermeester Co Adriaanse.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 Het puzzeltje viel fantastisch in elkaar, want voordat ze het in de gaten hadden, stonden ze al 2-0 achter. Voor wie nog twijfelde na de 3-0, besliste Job van der Linden met een strafschop de wedstrijd door de 4-0 binnen te schieten. Toen hij viel, uh, ik hem ook maar wat graag nemen. Gelukkig uh, kon ik het doen. En, uh, ja, bij, bij 3- 4-0, inderdaad, dat is nog wel een verschil. Bij 4-0 is het uh, ja, eigenlijk echt over. En, uh, ja, daar dan komt er wel wat los inderdaad. Dat was, uh, was een fantastisch gevoel. En uh, je ziet hoe die mensen dan allemaal tekeer gaan, ja. Dat was mooi. En zo werd Zwolle vanmiddag op alle fronten afgetroefd. Trainer Ron Jans was dan na afloop ook teleurgesteld. Tot nu toe hebben wij uh, 15 competitiewedstrijden. Hebben eigenlijk, uh, zijn we zijn eigenlijk nooit op dit vlak zijn we onderuit gegaan. Misschien uh, wel eens een keer in een moment, maar niet in een hele wedstrijd. En uh, hier zijn, gewoon, uh, zijn we gewoon weggepoetst. En uh, vrijdag tegen Heerenveen uh, thuis zullen we laten zien dat wij het uh, heel anders kunnen. En dat kunnen we ook, alleen uh, vandaag niet. We gaan nog even kijken bij Rodius C. Heracles. Andy. 1-1 de stand. Uh, best spannende wedstrijd. Wat mogelijkheden. Eén grote kans gezien voor Mitchell Donald. Voor Roda. Maar hij uh, had een vrije uh, vanaf de rand van het strafschopgebied kon hij vrij inschieten. Maar schoot de bal net naast het doel van Heracles van de Remco Pasveer. En ook aan de andere kant wel wat dreigende momenten. Maar dus nog geen doelpunten. We hebben gespeeld. Precies een uur. Het staat 1-1. Balbezit voor Mitchell Donald. De man, uh, ja, als je toch een geel shirt en een zwarte broek aan hebt. En je doet lichtblauwe schoenen aan. Dan... Uh, Vloekt het werkelijk als een tierlier, maar dat maakt verder niet uit. Balbezit voor Roda, want die paas was goed. En daar komt misschien een mogelijkheid mee. Dijkhuizen kan er net niet bij. En dan maakt hij ook nog een overtreding. Vrije trap voor Heracles. Nog een half uurtje te gaan. En het staat 1-1 bij Heracles. Roda Heracles. En wij zijn nu nog verschuldigde wedstrijden van gisteravond. PSV Vitesse, rust 1-1, eindstand 2-6. 0-1 Piazon, 1-1 Depay, 1-2 Havenaar. 1-3 Leerdam, 2-3 Rekik, 2-4 Prupper, 2-5 Van Aanholt, 2-6 Prupper. Ajax-Nak werd na een ruststand van 2-0 uiteindelijk 4-0. Met een hat net niet loopzuiver, van Davy Klaassen. Hij maakte de 1-0 en de 2-0 in de eerste helft en de 3-0 in de tweede helft. En de laatste goal werd gemaakt door Bojan Kierkic. AZ FC Twente rust 1-1, eindstand 1-2. 1-0 werd door Berens en Mokhtar maakte beide goals voor FC Twente. RKC tegen Cambuur werd 2-2 na een ruststand van 1-2. 1-0 werd door Braber 1-1 en 1-2 door Hemmen. En de 2-2 viel in de slotfase uit een strafschop door Duits. En vrijdag hoger speelt FC Utrecht NEC 2-0. De stand in de eredivisie na voor bijna alle ploegen nu 16 wedstrijden is dat Vitesse nog altijd koploper is. Het heeft nu 33 punten uit 16 wedstrijden. Ajax staat daar 2 punten achter. En Twente completeert de top 3, het staat 3 punten achter Vitesse. Feyenoord heeft de aansluiting gevonden vanmiddag door te winnen. Het heeft 27 punten, dat zijn er 6 minder dan Vitesse en 4 minder, dat is vooral belangrijk in Rotterdam, dan Ajax. Op de vijfde plaats staat Groningen, dan AZ Utrecht. Heerenveen Peksvolle zakt steeds verder weg naar die prachtige start van deze de competitie heeft nu 11 punten achterstand op de koploper. PSV is nog altijd de nummer 10. Nu nog wel met 20 punten uit 16 gespeeld. Een 20 uit 16 heeft ook Goat Eagles. Daaronder nog Nak, Roda, Ado, Cambuur. Heracles is de nummer 16 met 15 punten. RKC staat voorlaatste met 14 punten. En NEC is ook na dit weekend nummer laatst met 12 uit 16. We gaan nog een keer naar Amsterdam naar de Swim Cup. Edwin, jij hebt de laatste twee nummers gezien. En de laatste twee nummers, dat waren de 200 meter vrij bij de dames en de 100 meter vrij bij de heren. Mooie nummers natuurlijk, legendarische uh, afstanden waren het. Maar uh, om nou te zeggen dat er legendarische tijden werden gezwommen. Nee, dat niet. Femke Heemskerk die won de 200 meter vrij bij de vrouwen. Dat was volgens verwachting, want zij is met afstand de beste zwemster op deze discipline. Zeker hier in Nederland, in uh, deze finale waarin uh, Rineke Terink genoegen moest nemen met uh, het zilver en Esmee Vermeulen met het brons. Uh, Femke Heemskerk was ook de enige die voldeed aan de EK-limiet. Want daarom gaat het toch tijdens deze swimcup. Maar goed, zij was al zeker van dat EK. Dus voor haar niet zo belangrijk. Voor haar is het vooral belangrijk om te weten... dat ze ook in deze fase van het jaar een fatsoenlijke tijd kan neerzetten. Van 1,57,24. Esmee Vermeulen lukte dus niet om zich te plaatsen voor dat EK in Berlijn. Maar een soort van troostprijs voor haar. Of misschien ook wel een hoofdprijs. Het is dus maar net hoe je het ziet. Zodat zij zat 100 ste onder de limiet voor de jeugd Olympische Spelen. En wordt dus afgevaardigd naar dat toernooi. Dat was dan het mooie nieuws voor Esmee Vermeulen. De 100 meter vrij bij... De de Mannen werd ook volgens verwachting gewonnen door Sebastiaan Verschuren in. En dat was opmerkelijk een langzamer tijd dan vanochtend in de series. 49 seconden, 25 honderdste, voldoende voor de winst. Ook hij al zeker van dat EK in Berlijn, dus hij zal er ook niet heel erg rouwig om zijn. En wat moet je dan zeggen, als al die afstanden erop zitten... dat Jaco Verharen nog geëerd is hier vanwege zijn werk als coach... en als technisch directeur van de KNZB. Hij kreeg van de organisatie twee Ajax-shirts voor zijn kinderen aangeboden. Dat is pikant voor Eindhoven naar Jaco Verharen, die pareerde met de opmerking... Ik hoop volgend jaar in een ander tenue hier te staan. Daar houden we Jaco aan, werd er gemeld. En daarmee is de Cup op zijn eind gelopen. Arjen Robben kan zijn contract bij Bayern München verlengen... want de clubleiding wil op korte termijn met hem om de tafel gaan zitten... om te praten over verlenging van de verbintenis... die nu tot de zomer van 2015 loopt. Robben speelt sinds 2009 bij Bayern München. Het zal er alles mee te maken hebben dat Robben afgelopen zomer... de Champions League won voor Bayern... door de winnende goal te maken in de finale tegen Dortmund. Het zit er bijna op voor deze zondagmiddag. Straks natuurlijk nog het vervolg van Roda Heracles op Radio 1. Het is tijd voor de Theo Komen bokaal. Hugo, wie heb jij genomineerd dan wel meteen als winnaar uitgeroepen? Nou, moet je eens even luisteren. Ado heeft natuurlijk voor het eerst weer gewonnen. Uit een uitwedstrijd moet je, moet je luisteren hoe ze daar ontzettend naartoe hebben geleefd. Tom Beugelstijk. We snikten naar die, naar die overwinning. Vind je schitterend? We ja, maar snikten wacht, naar nou. maar dan moet ik je wel even corrigeren. Want dat is meer de Jan Cruijff bokaal in de lijn van de geitenkaas. Hier heb jij ik wil een Theo Komen bokaal. Heb ik ook Momentje. voor je. Ik heb goed geluisterd. Um, luister even naar Andy Houtkamp in zijn sfeerbeschrijving van Rode JC Heracles. Het blijft toch een mooi stadion hier. Wel heel koud. En de wedstrijd volgens nog is net zo uh, opwindend als uh, Paris Hilton slim is. Ja, dan is de vraag natuurlijk. Hoe slim is Paris Hilton? Nou, die heeft IQ van een doperd. Oké. Okay. Dan hopen we dat het slot van die wedstrijd leuk is. Want dat komt zo in het journaal. eerste Roemeense burgeropstand sinds de val van het communisme. Rosia Montana. De grootste goudmijn van Europa in een piepklein Roemeens dorp. We are fighting for our jobs. Ontwikkeling en banen versus milieu ons. en de strijd Andeskide. tegen corruptie. Zometeen om 7 uur in het bureau Buitenland. De revolutie zal beginnen voor iedereen.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 Vanavond in de tv-show de Nederlandse kunstenaar die ooit het land in verwarring bracht... met een door hem zelf gefabriceerde ufo... en die nu de wereld verovert met gigantische zichzelf voortbewegende strandbeesten. In Zuid-Frankrijk zijn we thuis bij modeontwerper Mart Visser... over mooie vrouwen, succes, jaloezie en burn-out... en een moeder die tegen het homohuwelijk was, maar wel kwam getuigen. De tv-show na zoekt vrouw, Nederland 1. Het ene adviesbureau zegt... Om te verbeteren heeft u de beste mensen nodig. Het andere adviesbureau zegt...